Projectontwikkelaar Chipshol heeft advocaat Bram Moskovic in de arm genomen in de mijnheidszaak tegen oudrechter rechter Westenberg. Chipshol deed twee jaar geleden aangifte tegen de oudrechter, omdat hij onder ede zou hebben gelogen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd niet beslist of Westerberg strafrechtelijk wordt vervolgd. Moskovic moet ervoor zorgen dat er schot komt in de zaak.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 Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Een sourire, een dans l'herbe, irratrapable. Et tes dans ce nocturne Où iront-elles spirale en vol Se perdre par le monde Et pour toujours Voyager Je ne resterai donc pas Sans beauté Vraiment tout près Tout près de toi Je sens toujours. Sommeil, une hirondelle, que je ne pourrai jamais attraper, et les étoiles qui nous entraînent, moi de l'odeur de l'herbe mouillée, je m'y accroche comme à ou comme un que je ne pourrai jamais rattraper, que je ne pourrai jamais rattraper, tant que tu gardes les yeux fermés. Des flocons blancs de chrysanthèmes. Le tigre et sa parure Entouré d'un mystère d'équations Qui se révèlent Je ne resterai donc pas Sans beauté Vraiment tout près Tout près des toits Je sens ton souffle l'herbe mouillée Au sommeil une que je ne pourrai jamais attraper, les étoiles qui nous entraînent, moi le de l'herbe mouillée, je m'y accroche comme un que je ne pourrai jamais attraper, je ne rattraper, tant que tu gardes les yeux fermés. Frankrijk, de naam van de band en de titel van het chanson de danse nocturne. Goeienacht allemaal, dit wordt de tweede uur de nacht. Ik denk het anders hier bij De Vara op Radio 1. ...die het programma kennen, die weten dat in het tweede uur... ...dat we dan altijd stilstaan. Dan hebben we in memoriams de sterfgevallen van de afgelopen weken. En in dit geval gaat het om twee zangeressen... ...en twee mannen die afkomstig zijn uit de jazz scene. De jazz en soul scene, laten we een beetje ruim nemen... Nou, dat is allemaal over een uh, half uur, zo'n beetje. Maar eerst nog even aandacht voor uh, muziek die uh, niet met uh, sterven te maken heeft. Integendeel, het gaat om uh, onder andere iemand die nog steeds springlevend is. In de jaren zestig is hij uh, wereldberoemd geworden. En komend jaar, dan komt er een nieuw materiaal van hem uit. Dat wil zeggen, hij gaat de oude songs opnieuw opnemen. Ik heb het over Paul McCartney. We're so sorry. Paul McCartney 1971, toen verscheen van hem de solo LP Ram... met daarop dit Uncle Albert Admiral Halsey. En Paul McCartney, was, zoals ik al zei, in februari, begin van het volgend jaar... Er zal er een nieuwe cd van hem uitkomen, met daarop allemaal covers. En van die covers zullen twee songs uh, uit het Beatle-repertoire zijn. Die gaat hij dan weer opnieuw opnemen. Nou, ik ben benieuwd, februari gaat het allemaal gebeuren... Die nieuwe LP van Paul McCartney. En daarbij krijgt hij assistentie van niet zomaar mensen, maar ook uh, beroemdheden. Voormalige muzikanten uit zijn periode, Eerwood Captain en Steve Wonder. genoeg galmen op zijn stil, op de muziek zitten. Joh. In ieder geval uh, veel spectre die uh, aardig wat uh, galm gebruikt destijds. Maar daarmee had hij wel uh, leuke hits te pakken met... Uh, ...in dit geval de Ronettes. Je kon Paradise horen. In 1965 werd het opgenomen. Vervolgens ook Paradise. En dat was van Coldplay. Afgelopen weekend uh, zorgden zij nog voor het nodige spektakel in in Amsterdam, dat is vloeken, dat is vloeken, Rotterdam Ahoy. Neemt me niet kwalijk, Rotterdam is zo. Maar de band komt ook naar Den Haag toe, maar dat zal nog wel even duren. 6 september, dan zal Coldplay een concert geven op het Malieveld in Den Haag. Heel bijzonder. Nou, we hadden het dus over de Ronettes, die uh, Phil Spector productie. Phil Spector, die nog steeds achter de tralies zit, omdat hij uh, ooit veroordeeld is van een moordzaak. En na vooruit zal hij waarschijnlijk niet meer vrijkomen, want hij heeft zoveel jaar gekregen dat, uh, dat overleeft hij niet meer. Maar zijn muziek is nog altijd van invloed op hedendaagse bandjes. Zo heb je bijvoorbeeld een band uit Londen die is niet alleen geïnspireerd door de muziek, maar ook door de naam. Want zij noemen zichzelf Spector. Uit Londen, Spector met What You Wanted. Als ze komen naar Nederland toe. EuroSonic, daar kan je ze vinden. Begin januari in Groningen vindt dat plaats. De weekend van januari, dan zal Groningen weer bol staan van vele bands, ook internationale bands. En eh, dit is er eentje van Spector, zoals ik zei, de naam van de band. Ze speelden What You Wanted en 11 januari, dan zullen ze in een van de locaties daar optreden. Spector dus. Dit wordt Regina Spector en daarna nog een meisje achter een vleugel, maar eerst dus Regina. It's like forgetting the words to your favorite song. You can't believe it. You were always singing along. It was so easy. And the words so sweet. You can't remember. You try to feel the. You spend half of your life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 Anders. Snow comes in de zon en palm trees... True. No crackling fire or chestnuts roasting, but we've got some coconuts and niet zo gauw, een kerstliedje met latijns Amerikaanse klanken, maar je kan het wel vinden op de meest recente kerstcd van Carol King, geproduceerd door haar dochter Louise Goffin, en je kon luisteren naar Carol King met A Christmas Paradise. Van de volgende zangeres daar zou je eigenlijk een film over kunnen maken, want die heeft wel een heel bewogen leven gehad, ze is uh, al op heel jonge leeftijd, toen zijn kind was uh, wees geworden, uh, toen ze... Uh, Uiteindelijk uh, groter werd toen, is ze verliefd geworden op een zeeman. En die zeeman die heeft haar weer uh, liedjes geleerd. Nou ja, en uh, ook in die periode was het armoed troef. En om toch aan de kosten te kunnen komen... is ze op een gegeven moment uh, maar gaan zingen in kroegen. En in die kroeg, uh, waar ze op een gegeven moment aan het zingen was... Uh, kwam op een gegeven moment een bezoeker binnen. En die werkte bij een platenmaatschappij, een ene José da Silva... En die had zoiets van, jezus, die meid die kan leuk zingen. Daar, uh, daar ga ik uh, een hoop energie in stoppen. Ik wil dat daar een plaat van gemaakt wordt. En zo uh, maakte hij een demo-opname. Ging daarmee leuren langs uh, een heleboel platenmaatschappijen. Maar die zagen er allemaal niks in. Uiteindelijk is er dan uh, toch nog een platenmaatschappij geweest. Die uiteindelijk besloot om het toch maar uit te brengen. En het werd een gigantisch succes. Het werd een wereldsucces. Madonna die heeft ooit uh, aan haar gevraagd of ze wilde komen zingen op haar bruiloft. Op de bruiloft van Madonna. Maar uh, dat heeft de zanger in kwestie niet gedaan. Want ze had zoiets van, uh, ja, als ik Madonna zou vragen om te komen zingen op mijn bruiloft... zou ze dan ook zijn gekomen. Mijn dames en heren, ik heb het over de uh, vorige week overleden. Cesaria Everwell. Boa boquinha tão doce, vou saber, só raja trança Maquinha mansa, bocairinha contente Boa boquinha tão doce, vou saber, só raja trança Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfada, mas certem maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certem maternidade Vou em um gancho, vou fama decorrido Já vou perder o valor, e para que vou em mansinha Já vou perder o valor e para que Põe mansinha Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus infada, Mas certem maternidade Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada, Mas certe maternidade Põe Vou fama um gancho, vou perder o valor. É que vou fazer um gancho, mansinha, fazer um gancho, vou fama vou vou fazer um vou Tão doce, vou saber. Sou ranja trança, maquinha mansa, boekarinha contente, boboquinha. Tão doce, vou saber. Sou ranja trança, anda bem. Cotelada, procura sinceridade. Ora, que Deus enfada, mas certe tempata en Anda bem. Cotelada. Procurar sinceridade Hora que Deus enfada, Mas certeza eternidade Vou um gancho Vou fama de corrido Já vou perder o valor E para que vou mansinha Vou um gancho Vou fama de corrido Já vou perder o valor Epa que poema assim Anda bicotelada procura sinceridade Ora que Deus enfada, mas ser tem maternidade Anda bicotelada procura sinceridade Ora que Deus enfada, mas ser tem maternidade Anda bicotelada. Procurar sinceridade Ora que Deus enfada Mas certem maternidade Anda bem cotelada Procurar sinceridade Ora que Deus enfada Mas certem maternidade Cesaria Evora, moet ik zeggen. Zij was geboren, of werd geboren op de Kaapverdische eilanden... en daar is ze afgelopen weekend ook overleden. Je hoort haar nog eens een keer met uh, dat Vaquinha Manza Cesaria Evora... die anderhalf jaar geleden werd getroffen door een uh, hartaanval. En uh, na de hand is het, uh, of is het uh, kwakkelen geweest met haar gezondheid. En een paar maanden geleden, in september, toen heeft ze laten weten... dat ze ja. verder niet meer zou optreden in verband met die gezondheid die alsmaar slechter werd en slechter werd en afgelopen zaterdag dus overleden op 70 jaar leeftijd. Cesaria Evora voilà. 73 jaar is zee geworden. Billy Joe Spears Of a blanket on the ground Remember back when love first found us We'd go in out of town And we'd love beneath. 14 om precies te zijn, toen is ze overleden. 74 jaar is ze trouwens geworden. Billie Joe Spears, dit was een van de grote hits Blankets on the Ground. In 2015 maakte ze haar laatste album onder de titel I'm So Lonely I Could Cry. En ook ze was al een aantal jaren aan het tobben met haar gezondheid. Bypasses had ze al, maar uiteindelijk is ze aan kanker overleden vorige week. Billie Joe Spears dus. De volgende artiest is een man die afkomstig is uit de jazz scene. Bespeelt een instrument dat je doorgaans niet zo vaak tegenkomt. En als je het tegenkomt, dan is het in de vorm van uh, schuiven. De man die bespeeld namelijk, uh, of speelde, de schuiftrombone. Niet, maar de ventieltrombone. Ja, die heb je ook... Het is een instrument wat merk uh, begrepen begreep heb ik, uh, ik, heb zelf, ik heb er zelf nog nooit een in de handen gehad, maar uh, die ventieltromboone schijnt wat makkelijker te bespelen te zijn dan de schuiftromboone, alleen heeft het een nadeel dat uh, je dan minder uh, uh, klankkleur uit kan halen. Nou, degene die dat wel kon doen op die ventieltrombo, dat was Bob Broekmaier. Afgelopen week overleden op 81-jarige leeftijd. Hier hoor je hem samen met het Alcoon quintet September 1956. Je kon luisteren naar het trombonenspel. Het ventieltrombonenspel van Bob Broekmaier, die afgelopen weekend overleed op 81-jarige leeftijd. Bob Broekmaier, je hoorde hem hier dus met tenorsaxofonist El Koon En in de jaren 50 en ook in de jaren 60 is hij ook bekend geworden door de samenwerking met een andere saxofonist, de saxofonist Jerry Mulligan. De volgende man die we herdenken was aardig muzikaal. Hij was vooral bekend als slagwerker. Maar ook als producer en componist van onder andere dit nummer. Je hoorde de stem van uh, Roberto Fleck samen met Donny Hathaway. Compositie van uh, Rolf MacDonald. Want daar heb ik het over. De man die uh, bekend is geworden in de muziekwereld. Uh, als zijnde uh, slagwerker, dat vooral producer. Maar ook als uh, componist. Zo componeerde hij het volgende nummer. En hoe kwam hij daarbij? Hij was namelijk uh, op een gegeven moment uh, in, het uh, in het vliegtuig op reis van de ene bestemming naar de andere. En in het vliegtuig kreeg hij een uh, tijdschrift aangeboden. En die situatie misschien wel met uh, op de cover een uh, dame, een aantrekkelijke dame, die uh, daar zat op een fraai tropisch strand. En op de cover stond de tekst Discover the Both of Us. En al kijkend naar het plaatje begon er een melodie te spelen in het hoofd van Ralph MacDonald. Uiteindelijk werd het plaat gezet door Grover Washington, saxofoon. En Bill Willers, die zorgde voor de zang. En die hoor je dan ook op het slagwerk, Ralph Macdonald. Uit 1980 komt dit. I see the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 and son, I want to be the one with you Just ...van het nummer Just the Two of Us... en je kan luisteren naar de stem van uh, Bill Withers... ...en de saxofoon aan het eind die werd bespeeld door Grover Washington Jr. Goed, ik heb nog uh, een uh, LP waaraan Wolf McDonald heeft uh, meegewerkt. Dat was namelijk uh, One Trick Pony, een album dat gemaakt werd in de jaren 70. 78, 78 om precies te zijn, de Paul Simon... sexy als je dat zo hoort bij Late in the Evening. Paul Simon die dat zong. En het is allemaal te vinden op de LP die 1978 uitkwam van Paul Simon. Onder de titel One Trick Pony. Zodra hoor je het laatste nieuws met Jan van der Putten. Maar eerst even een ouwe squeeze en had een nail in my heart.